Hier is aflevering 10. U kan toch gemakkelijk contact opnemen met mevrouw... als u de vordering van mijn onderzoek wil volgen? Ze zit hier gewoon twee deuren verder. ik ben nu niet kwalijk, mevrouw Salis... maar op grond waarvan moet ik u eigenlijk op de hoogte houden op grond van het feit dat ik het dossier Geldof onder mijn hoede gekregen heb, commissaris. Op uitdrukkelijke vraag van procureur Beekman. Met andere woorden, Hanne is van vandaag op morgen opzij gezet. Zomaar. Ik twijfel er sterk aan of dat zomaar gebeurd is, Guido. En jij wist daar allemaal niks van. Hanne heeft daar nooit iets over gezegd. Nee, totaal niet. Vaar, toch niet dat ik weet... In feite zou ik haar nu direct moeten bellen, maar ik kan u iets bekennen, ik durf niet goed. Peter, wat voor onzin is dat nu? Ik weet het, maar er klopt iets niet. Ik kent Hanne toch ook, hè? Ze is niet het type dat zich zomaar opzij laat schuiven. Nee. Weet je waar ook over zit te piekeren? Of Hanne niet zelf gevraagd heeft om van de zaak geld of verlost te worden, waarom zou ze dat gedaan hebben? En zou Martin Salas dat niet gezegd hebben als dat zo was? Dan was het maar om jou onder controle te kunnen houden. Dat is haar stijl wel, hè? Ja. Of misschien is het weer aan tussen Beekman en Salas. Heb je daar al eens aan gedacht? Ja, maar dan nog. Er is nog iets anders. Ja, als ik eerlijk moet zijn... ...Salas gaf niet de indruk dat ze mij zou proberen te dwarsbomen. Integendeel zelfs. Weet je wat? Dat staat mij helemaal niet aan. Ben je nu niet paranoïde aan het worden, Pieter? Als ik je goed kan volgen, dan beweer ik nu eigenlijk dat zij en Beekman jou in een soort val proberen te lokken, of wat? Ik hou daar rekening mee, ja. Nou, ja, ja, we zijn er. Het is dat rode gebouw daar met die zwarte poort. Dat kleine gebouw? Is dat PC Busters? Doen ze daar aan recyclage van computers? Hebben ze daar maar zo weinig ruimte voor nodig? Dat zullen we meteen horen, hè, Pieter? Ja. Hoe heet die secretaresse nu weer? Pauw. Marlies Pauw. DC Busters koopt en verkoopt afgeschreven hardware, commissaris. Hier wordt helemaal niks opgeslagen. Hoeveel mensen werken er hier dan? We zijn met 15. en af en toe, als het wat hectisch wordt, werken we met intrims. Er zijn dus momenten dat het hier drukker is. Dat hier meer mensen binnen en buiten lopen dan gewoonlijk. Kijk, inspecteur, uh, onze business is basically te vergelijken met wat er op de gemiddelde beursvloer gebeurt. Ik neem aan dat u weet waarom het lucratief is om PC's te recycleren. Ja, eerlijk gezegd weten we daar niks van af, mevrouw. We zijn één en al oren. Wel, een harddisk van een PC zit vol edele metalen, commissaris. Weliswaar in zeer minieme fracties, maar sommige van die fracties zijn bijzonder kostbaar omdat ze zo zeldzaam zijn. U weet natuurlijk dat de markt van edele metalen fluctueert. Goud is bijvoorbeeld de ene dag meer waard dan de andere dag. Dat zit in een nutshell. Uh, sorry? Wel. Uh, er is natuurlijk veel meer over te vertellen, maar jammer genoeg heb ik erg weinig tijd. En uh, anyway, ik heb hier een pak brochures voor u klaargelegd. En daar staat uitgebreid in beschreven waar PC Busters zich eigenlijk mee bezighoudt. Van waar die bedrijfsnaam, mevrouw, Toe bust, betekent breken of zo, hè? Ja, maar dat is ook wat er uiteindelijk gebeurt met al die harddisks. He, ze worden letterlijk in stukjes van uh, pakweg 10 centimeter gebroken... Om, om verder verwerkt te worden. Maar dat gebeurt dus niet hier. Wij kopen op en wij verkopen door. Uw medewerkers zijn dus, als ik het goed begrijp, voortdurend onderweg... Hm? Om de markt af te schuimen of zo? Nee, toch niet, commissaris. In een company als de onze gebeurt het grootste deel van de job via internet of e-mail, fax en phone. Nou, in feite was we alleen meneer Geldof voortdurend op de hm. baan. En u bent zijn secretaresse? Uh, toch niet, inspecteur. Ik ben hier assistant manager. Maar meneer Frank Geldof heeft wel degelijk met u gebeld. Verleden week dinsdag. He? Om te zeggen dat hij de hele week vrij ging nemen. Ja, en ik heb al aan uw inspecteur gezegd dat dat niet zo abnormaal was. Meneer Geldof ging zo zijn eigen gang. Het is regelmatig gebeurd dat wij hem hier wekenlang niet zagen. En het bedrijf leed daar niet onder? Kijk, ik zal open kaart met u spelen, want vroeg of laat komt u het via andere kanalen toch te weten. Dit bedrijf leed tot voor twee jaar spectaculaire verliezen. Meneer Geldof had geen talent voor zaken. Wel, uh, laat ons zeggen dat meneer Geldof uh, veel goede ideeën had, maar weinig. Ja, um, yeah, shall I put it? Um, uh, weinig doorzettingsvermogen. Hè? Hij heeft het bedrijf hier opgericht en dat was. Een briljante zet. Want toen hij ermee begon, was er nauwelijks belangstelling voor dit soort business. Maar daarna is hij gaandeweg zijn interesse verloren. Hij en... had nieuwe uitdagingen nodig. B zo zou u het kunnen stellen, ja. Um, Heren, ik heb nu jammer genoeg een dringende meeting. Uh, mevrouw Pauw, hoe lang werkt u hier al? Uh, bijna drie jaar. En het bedrijf maakt sinds twee jaar uh, weer winst. Ja. ja, en inderdaad, dat ligt aan mij. Enkel en alleen aan mij Sorry als dat aanmatigend klinkt hoor Maar het is wel degelijk zo Had u veel conflicten met Frank Geldof? Nee, helemaal niet Heer meneer Geldof was maar al te blij Dat ik de boel hier heb rechtgetrokken Hoe was zijn relatie met zijn vrouw? Daar weet ik niks van commissaris En u weet ook niet of hij iemand anders zag? Of u vreemd ging bedoelt u? Nee, daar heb ik geen idee van Ik heb mij me nooit met zijn privéleven bemoeid Hm uit de vijanden. Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Hoe is meneer Geldof van het geld geraakt om dit bedrijf op te richten? Ach, heel eenvoudig. Onder andere door zijn hand open te houden bij schoonpapa, bij meneer Van Poeken. Voilà, dit is meneer Geldof zijn bureau. Uh, alles ligt hier nog zoals je het uh, hier heeft achtergelaten. Ik laat u ja. rustig rondkijken en uh, dan vindt u zelf wel de weg terug, hè? Uh, anyway, als u nog vragen hebt... ...ik ben uiteraard altijd bereid om te moeten helpen. Alleen moet ik nu voortmaken. Die vele zaken, trust van hem, mevrouw. Leverde die iets op voor het bedrijf? Natuurlijk, ja, inspecteur. Zo, heren, tot ziens, hè? Ja, tot ziens. En, Guido? Ze is wel speciaal, hè? En veel te glad naar mijn roesting. En veel te mooi ook, zeker? Ja, ik geef toe dat ze wel iets heeft. Wat denk je? Zou ze iets gehad kunnen hebben met Frank Geldof? Is jou dat ook opgevallen dat ze aarzelde... ...toen we haar vroegen of Geldof misschien een verhouding had? Hm. Daar tussen haakjes. Waarom hebben we haar niks gevraagd over syndicalier? Omdat we dat zomaar niet kunnen doen, hè? En bovendien, ik had zo het gevoel... ...dat we beter nog een paar slagen om de arm kunnen houden. Want volgens mij gaan we hier rap terugstaan. Hm. Ik kan me vergissen, maar... ...ze loopt precies niet zo hoog op met meneer Van Poeken. Ja, net zo min als met Frank Geldof zaliger, hè Gido? Of was dat niet duidelijk genoeg voor u... Bon, maak dat je die computer van hem aan de praat krijgt... ...dan kijk ik ondertussen eens in al die kasten. Ja. Met Cindy Carlier? Ja? En wat zijn uw referenties? Wie u mijn telefoonnummer heeft doorgegeven, bedoel ik. Ah zo, en wanneer zou dat moeten zijn? Vanavond? In theorie kan dat wel, Ja. Een blinddoek. <laughs> je wilt dus dat ik een blinddoek draag. Nee, totaal niet. Ik ben wel meer gewoon. Dat ook, ja. Alleen is de prijs er dan ook naar, hè? Nee, nee, dan zit je verkeerd ingelicht. Het is 1500 euro cash te betalen. Eventuele extra centen bespreken, maar die zijn natuurlijk ook cash te betalen, hè? Oké, okay, dat is dan afgesproken. Ik geef het op, Pieter. Er is verbazend weinig te vinden in die computer. Geen enkel spoor van een agenda. Alleen maar wat formele zakenbrieven. Een hoop saaie documentatie over edele metalen. Een pak onbelangrijke e-mails. Ja, hoe groot is de kans dat er mee geprutst is? Met die pc hier. Ha, geen idee. Dat is specialistenwerk, hè? Heb jij al iets bruikbaars gevonden? Nee, helemaal niet. Ik ga die prullenmand hier nog eens bekijken en dan ben ik rond. Ja. Zeg, geloof jij dat dat Marlies Pauw nooit bij Frank Geldof op bezoek geweest is. Tuurlijk niet, Guido, top. Ik denk hoe langer hoe meer dat we in een heel loetje zaak verwikkeld zitten. We zijn nu al drie dagen bezig. En het enige wat we weten is dat Frank Geldof een soort chameleon geweest moet zijn. Hij was een huisvader, een boerenloper, een anti-globalist... een onvoorspelbare reiziger, een briljant ingenieur. Ah, hier heb ik iets. Wat? Een bestelling van... Doe maar... Twee blikjes caviar au Te leveren door Caviar House. Ten laatste, dinsdagmiddag. Guido, heeft de bewaking van Geldofsen Villa iets gemeld over een bestelling van caviar? Voor zover ik weet niet, nee. Twee blikjes caviar. Die idee alleen al. Peter, je bent nog niet van plan om... Kom, we gaan nu eerst schoonpapa van Poeken eens uitgebreid aan de tand voelen. En doe er maar aan denken dat ik hem vraag of hij die caviar soms in ontvangst genomen heeft, ja. hè?